Maar nu eerst het NOS Nieuws van 4 uur. Marnix Ampersen met het NOS Journaal. Het RIVM heeft de afgelopen dag bijna 15.700 nieuwe positieve coronatests geregistreerd. Dat zijn er bijna 1100 minder dan gisteren. Gemiddeld is een stijging te zien. De afgelopen week waren er per dag 10% meer positieve tests dan de weken voor... In de ziekenhuizen liggen nu 1660 mensen met corona, een daling van 119. Op de IC liggen nu 472 coronapatiënten. In het dorp Rijswijk in Gelderland maakt de politie een eind aan een groot illegaal feest in een leegstaande steenfabriek. Enkele honderden agenten hebben terrein omsingeld. De bedoeling is dat de feestgangers vrijwillig vertrekken, zegt de politie. Er worden geen boetes uitgedeeld. Het feest begon afgelopen nacht. Er kwamen honderden bezoekers op af, van wie veel uit het buitenland. De politie zegt dat niet eerder werd ingegrepen omdat het terrein in Rijswijk onveilig is en lastig bereikbaar. Ook waren agenten op andere plekken nodig. Veel mensen zijn vandaag op eigen houtje het water ingegaan bij wijze van nieuwjaarsduik. Georganiseerde evenementen zoals die in Scheveningen konden niet doorgaan vanwege de coronaregels. In Scheveningen waren er enkele tientallen mensen die het zeewater ingingen. Ook op andere plekken werd een duik genomen. Het was er geen slecht weer voor. Buiten is het erg zacht en ook het water is nog niet zo koud. In het noorden van India zijn zeker twaalf mensen om het leven gekomen. Dat gebeurde toen er paniek ontstond na een ruzie tussen twee groepen gelovigen bij een druk bezochte hindoe-tempel in de regio Kashmir er raakten ook 15 mensen gewond. Vier van hen liggen volgens Indiase media in kritieke toestand in het ziekenhuis. De tempel wordt altijd druk bezocht op nieuwjaarsdag. Het weer droog met soms ook wat zon. Het is 12 graden in het noorden tot 15 in het zuiden. Morgen eerst wat regen, in de middag droog en in de avond stevige buien. Het wordt morgen een graad of 12. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Bianca Damink van de ANWB.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 ZFM. Dit is kerst. Met ZFM. Met men nu. Zandvoort op zaterdag. Een ruig begin van het derde uur alweer van Zandvoort op zaterdag. Met die gauwe oude van Bon die Blijft gewoon een lekkere plaat. The Living on the Prayer. Ja, je bent een beetje ruig aan het worden. Ja, ja, ja steeds ruiger joh. Dat wil je niet weten. Lekker, uh, ja, dat soort muziek uh, tussendoor. Maar heel veel. Ik heb ook uh, een beetje top 2000 uh, geluisterd. Ja. Maar daar zitten echt ruige, echt ruige nummers uh, tussen. Ik kan wel wat laten horen. Dan denk ik echt van. Weet je het oh, zeker? Oh my god. Weet je het zeker? Ik heb, het, uh, ik heb, ik heb de plaats, uh, platen geplaatst onder Harry. Nou, dan weet je het wel. Heddy. Ja, en dan... Nou ja, weet je. Helios, bedoel je. Helios, en lawaai <laughs> is ons streven. <laughs> dus even kijken hoor. Uh, ja, ik kwam onder meer deze, deze tegen. Ja, dat is hartstikke leuk man, voor die ja, auto. Ja, ja die, staat heel, die staat heel hoog hoor. Het is Neil Young is dat. En rocking in a free world. Dan is dit nog het begin, weet je wel. Dus uh, dat, uh, dat valt dan nog mee. Maar je hebt ook uh, andere, andere nummers dat je echt denkt van... jeetje, mineetje, waar hebben ze dat nou weer vandaag gehaald? En dit nummer, één e van die nummers, dat is deze... die, die duurt gewoon 17 minuten. Dat is echt... echt... echt... En ze draaien hem ook 17 minuten, hè, weet je wel. Dat is wel een mooie tijdvullen. Maar dan denk je echt van... nou. Doe maar eventjes dus niet. Nou, ik sla me over. Goed. Uh, wat gaan we nog meer allemaal in het de derde uur doen? Ja, we gaan het doen in het uh, derde uur. We hebben straks het uh, dier van de week. Verline. En die zit in het Kennebert Dierenhuis. En die zoekt graag een, een nieuw baasje. We hebben een klein berichtje over uh, Pitten Report. Dat gaan we toch doen. Er is niks met Formule 1 meer. Maar uh, dat gaat natuurlijk wel straks beginnen. En we hebben daar nieuws over. Ik ben helemaal benieuwd wat het is. Uh, verder heb ik nog wat, uh, ja, wat berichtjes over, over Zandvoort. En ik heb natuurlijk het uh, gedicht van de week. De dat moeilijke mij... Nederlandse taal. Het, oh. gedicht, het gedicht van de zaterdag. Want ik denk dat je morgen een ander gedicht hebt. Ja, ja nee, dat weet ik wel zeker. Dat hebben we van Albert-Jan gehoord. Ja. Maar ik ben heel benieuwd, uh, dus, ik ben benieuwd naar uh, de PIT-report. Wat daar gaat gebeuren. Ik ben benieuwd naar het uh, gedicht. Benieuwd naar uh, welk nieuw uh, dier er in het uh, asiel zit. Nou, kortom, ik ga gewoon lekker luisteren naar het derde uur... en ook een beetje meepresenteren. Ja, helemaal goed. Hier is The Real Thing, Jellybean. Dit is nog steeds zo'n gave plaat. Echt Jellybean uit uh, 87 En de real thing en die Jellybean die had ook uh, wat met uh, Madonna. Niet dat hij een relatie had, maar hij maakte wel uh, mooie muziek samen met uh, Madonna en uh, diverse platen. Sidewalk Toch was uh, daar uh, eentje van. Nou uh, hoorde je dat deuntje, hè? dit deuntje uit 1987. Nou was er in uh, 1987 nog een uh, aantal uh, platen die ik uh, heel goed vond. Waaronder de muziek van GM Silk. En met uh, GM Silk begon een beetje eigenlijk de rap periode. En een van die platen van uh, GM Silk is uh, Let the Music Take Control. En als je dat nou uh, vergelijkt met het plaatje wat ik net draaide van uh, Jellybean, zegt hetzelfde deutje gewoon. Uh, ook uit 1987. Deze Let the Music Take Control. <middels> Floor. It's no doubt the feeling inside. Well, it's time to put your problems aside. There's just one solid solution. You've got to let the music in your confusion. So relax and get into the beat. Release the tension Come jack your body Come with me Share the stream Let the music Take you to so extreme Dance your body Across the floor Twee platen achter elkaar een echt een echte Rob-blogje. Zo op de zaterdagmiddag bij Zandvoort op zaterdag. Terug naar 87 met uh, Jelly Bean en The Real Thing. En uh, deze geweldige plaat. Nou, nou, als ik hem weer uh, terughoor. Ik heb heel veel platen hoor van de GM Silk en uh, deze is er ook uh, eentje van uh, Core. Let the music take control. Had Waschijn... jij waarschijnlijk nog uh, nooit niet uh, van gehoord? Ja, of? natuurlijk ken ik deze. Ja, maar... ken je wel? Ja, deze ken ik wel. Oké, okay, gelukkig, gelukkig. Maar het was geen robbelbol, maar een robberblok. <laughs> een robblok, ja. <laughs> een robblok, ja. Yeah. Okay, ja. Oké. ZFM Race Radio. Report. We gaan uh, pitreporten, want uh, ja, er is, uh, ja we, we zitten in de winterstop natuurlijk. Maar uh, ja, er is al het een en ander gebeurd. En we zijn alvast bezig met volgend jaar, begin september, uh, op uh, zandvoort. Maar uh, ja, nog veel meer, want uh, we moeten alle uh, morgen gaan missen. Ja, want uh, op 20 maart is alweer de volgende race. En dat is over 78 dagen, zegt u, 11 weken. Dat is heel snel. Nog maar 11 weken. Ja, ja, ja, ja lekker, er lekker, lekker. En uh, ja, het Formule 1-commentaar van Alf Mol... die moeten we natuurlijk gaan missen. Want uh, ja, Via Play heeft de boel overgenomen. En die heeft bedacht van nou, we doen niet Olaf Mol erbij... We doen het met wat anderen. We doen het via via uh, play het... en dan komen we bij Olaf uit. Ja, dit is dit de VVD in Zandvoort. <laughs> Je hebt een hele vaste ploeg zitten. Nee, partij, weg met die ploeg. We gaan met andere nieuwe verse mensen aan de gang. Nou, daar is in ieder geval Olaf Mol het er natuurlijk niet helemaal mee eens. En er is daar een oplossing voor. Want uh, Olaf Mol die uh, heeft al heel lang de rechter voor... Uh, de radio Ja, leuk. Leuk is het. En uh, hij heeft een, uh, een, een, een vergunning voor het leven... omdat hij al meer dan 500 races heeft uh, verslagen. Dus hij mag naar iedere race. Maakt niet uit welke. Hij mag altijd komen. hoeft er ook niks voor te betalen. En nou is er dus een uh, mogelijkheid... dat je via een app die synchroniseert met je tv... om het geluid van de app gelijktijdig te horen... met de beelden die dan worden uitgezonden door via Play. Dus dan zet je gewoon, het geluid zet je uit... En Olaf Mol die hoor je dan. Maar heeft hij uh, op uh, Grand Prix uh, Radio, heeft hij daar nog geen app van dan? Nou, ik, ik, ik zal het eventjes uh, vertellen. Olaf Mol die had dus de radiorechter Formule 1 al in handen. En uh, zijn commentaar was al via de website en de app van de Grand Prix Radio te beluisteren. Maar het is, was niet gesynchroniseerd. En nu kan straks de audio ook worden gesynchroniseerd met het beeld op de televisie. En zodoende kunnen degenen die dat graag willen... het commentaar van Olaf Mol opzetten... terwijl ze naar de race op de televisie kijken. Ja, mooi. En dat is vergelijkbaar met zoals sommigen het radioverslag... boven de tv-commentator prefereren... wanneer het Nederlands elftal speelt. Want het is gewoon anders, het is gewoon leuker. Ja, heel veel mensen die zijn ja. tegen Frank Snoeks... maar ik vind het altijd wel leuk hoor, ja. als ze Frank het doet. Maar goed, dat is dan jouw mening. En ik heb een andere mening. <laughs> Zou hebben er nog meer een andere mening. Ja, zeker. Maar het, dat het, het merk ik probleem, het, heel vaak. het probleem wat dus ontstond... is dat het commentaar via de radio... Een een paar tellen eerder de huiskamer binnenkomt. dan dat beeld op de televisie. Dat heeft te maken met de hoeveelheid data. Het is natuurlijk allemaal digitaal. Dus als je een televisie neemt. Dus de hoeveelheid data is groter. moet gebufferd worden. duurt een paar seconden langer. Nou, dus het gebeurde nog wel eens. dat bijvoorbeeld Jek van Gelder. uit volle borstel aan het roepen was. dat er een doelpunt was gemaakt. Maar op tv moest de voorzet nog gegeven worden. En op vele verzoek kwam de NOS daarom met een internetstream... waarop het radiocommentaar enigszins gelijk loopt met het beeld. Nou, ook Mol werkt nu aan een oplossing. En ze zijn bezig met een app waarmee je het commentaar via Grand Prix Radio... kunt synchroniseren met de uitzending op de televisie of op je smartphone. Nou. Dus je kan hem dan niet drie seconden te vroeg of te laat horen... dat bijvoorbeeld Alonso eraf schiet. Dat schiet niet op. Nee, dat is niet, uh, niet handig. Nou, Mol die zal het commentaar volgend jaar vanuit Nederland gaan verzorgen. En vooralsnog is het de bedoeling dat hij live commentaar vanuit Hilversum gaat geven. Maar mocht er zich een sponsor melden... dan gaat hij weer heel graag op pad aan de circuits. Want Mol die is woonachtig in Spanje. En pers, persaccreditatie zal het probleem niet zijn... Mol die zegt erover: naar binnen kan ik altijd, want ik heb een pas voor het leven, omdat ik de 500 campies heb verslagen. En dan krijg je dus zo'n pas. De vertrouwde stem blijft, hoe dan ook. Nou, dus er is. Nou, al. dat is uh, voor de Olaf uh, Mol fans goed nieuws. Ja, en dat is, uh, dat is zeker, zeker goed nieuws. Ja, zeker. Nou, verder kwam ik nog een ander uh, berichtje tegen, en dat was ook heel goed nieuws, want uh, de, <laughs> voor de mensen die het dan betreft. Want ze hebben een overzicht gemaakt van de vijf best betaalde Formule 1-coureurs van 2021. Nou, je raadt natuurlijk vast wel wie er op nummer 1 staat: uh, Lewis Hamilton. Jazeker. En op 2 staat Max Verstappen. Dat heb je helemaal goed. Nou, in, uh, in 2020 verdiende uh, Lewis Hamilton nog 50 miljoen. En in 2021, hè, toen kwamen wat meer gegevens boven water, toen had hij aan salaris alleen al bij Mercedes, 27 miljoen euro. En er kwam nog eens 10 miljoen bij aan sponsorgeld. Want hij doet dus allerlei spotjes voor uh, uh, allerlei merken... die nu niet gedraaid meer worden. Want ja, dat is dat beroemde spotje van, die, van dat horloge... dat hij de tijd stil en dat hij de snelste is. Ja, dat is niet meer zo. Maar Max Verstappen, die had in 2021 22 miljoen salaris. Dus dat zit al bijna bij Hamilton. Ja, Hamilton is erop achteruit te gaan. Die heeft dus... Uh, 13 miljoen minder verdiend in 2021 dan in 2020. Maar we weten niet wat de prestatiebonussen waren van, uh, van Max Verstappen. En we weten ook niet wat de sponsorinkomsten zijn van de Verstappen Store. Want die maakt natuurlijk een topomzet met al die uh, shirtjes en. Uh, wat denk je? De... En die prijzen dan voor die uh, caps en dergelijke. Ja, het zijn wel mooie, mooie caps. En uh, ik heb er ook een stuk of 7 uh, inmiddels. Best aan het, uh, aan het verzamelen. Uiteraard heb ik ook alle caps van uh, Zandvoort van uh, afgelopen, uh, afgelopen jaar. Want die moet je gewoon hebben. Collectors items zijn dat. Ja, ja. En die caps gaan uh, op internet trouwens een paar keer over de kop. Hè, want ik heb. Uh, ik heb dan uh, inderdaad die, uh, die, die caps van, uh, van de Grand Prix. En daar vragen ze bijna 100 euro voor uh, op uh, Marktplaats inmiddels. Ja, 100 als, als je gewoon helemaal nieuw is met het label er nog in en uh, dergelijke. Dus ik heb ze allemaal nog uh, gelabeld in de kast uh, liggen. Ja. Nou, maar even het overzichtje te maken nog van Hamilton had dus 27 miljoen salaris. Uh, Max Verstappen had 22 miljoen. Alonso bij Alpine die had 17,5 miljoen. Ook niet verkeerd. Sebastian Vettel die had 13 miljoen. En Ricciardo bij McLaren had ook 13 miljoen. Ook niet verkeerd. Nou, en dan hadden ze nog even uitgezocht... Van, uh, dat, dat je dus ook dat kan omzetten naar per behaalde punten. En dan had Rijkonen, die had dus 10 punten. Nou, die had dus 1 miljoen per punt gekregen. En Vettel had 43 punten. En die kreeg 349.000 euro per punt. Dat is nog steeds zelf natuurlijk. En... Uh... Ricciardo had 115 punten en die krijgt 130.000. Dat is het niet helemaal correct, hè? want het is natuurlijk een, een afspraak die je maakt aan salaris. En of je dan presteert of niet, je krijgt het salaris sowieso. Heb je dan veel punten, dan is het salaris per punt een stuk minder. Maar goed, het is uh, allemaal erg leuk om, uh, om dat alvast even te weten. Op 20 maart is dus de eerste uh, Grand Prix op het Bahrein Internationaal Circuit. En uh, een week later alweer op het Jeddah Street Circuit van uh, Saudi-Arabië. En de 10 april is het in Albert Park in Australië. Nou is het natuurlijk de vraag of het doorgaat in Australië. Ja, dat is altijd moeilijk. Uh, het is in Australië een beetje, beetje, beetje, beetje lastig. Dus we gaan het, uh, het al bezien. Dat, dat, dat was een beetje mijn pitreport. Nou ja, ik heb er nog wel een toevoeging aan. Want nou, jij zegt uh, de tweede race uh, Saudi-Arabië. Maar in Saudi-Arabië wordt er vanaf vandaag ook weer uh, flink gereced. Wat vandaag is Dakar begonnen. De Dakar Rally. Oh ja. 29 Nederlandse teams doen daar aan mee. En het is een rally door de woestijnen heen. Een hele zware rally. 29 teams Nederlanders. Dat is, dat is behoorlijk hoor trouwens. En uh, ja, vandaag dus gestart in de woestijnen bij Saoedi-Arabië. Tot 14 januari duurt die de Dakar Rally. Vandaag dus... Uh, officieel begonnen, Cor. Dat ja. wilde ik er even aan toevoegen. Maar dat zijn wel heel erg veel Nederlandse teams. 9. ja, dat is niet normaal. Uh, staat er nog ergens hoeveel teams er in totaal aan meedoen? Uh, nee, dat heb ik niet bekeken, maar uh, ik kwam wel al die Nederlandse namen tegen. Maar om die allemaal op te noemen, dan ben je wel even... Dat was spectaculair. Die even, die even bezig. Een van die auto's die uh, reed toen ook nog mee in Zandvoort met die optocht, geloof ik. Hè? Toen met... Uh met die historische grand prix of zo hadden ze een optocht en er stond er ook een van die wagens die stond in de ineens stond die in halterstraat oh nou zegte dat, dus dat, dat weet ik niet. Dakar. Ja, in ieder geval Dakar ook uh, niet uh, vergeten en uh, nog even over het salaris van uh, Max ik weet bijvoorbeeld, het was heel spannend. Hè. Wie gaat de wereldtitel behalen? Gelukkig de goede kant opgevallen voor onze Max Verstappen. Maar ja, dat hij als nummer één over de streep heen kwam... Hè, had uiteindelijk gewonnen, die, de, de laatste race. Nooit, nooit verwacht en toch gekregen, zullen we maar zeggen. En, maar dat leverde hem ook weer even extra... 5 miljoen euro op. Kijk. Dat is het natuurlijk. Omdat hij wereldkampioen uh, is geworden, kreeg hij nog even 5 miljoen extra. Geweldig, hè? Dat heb ik dan nooit, hè? Nee, ik ook niet. Ik zit er nog op te wachten. Dus, <laughs> nou ja, waar ik wel last aan heb, is dat de benen niet zo willen en, uh, en dergelijke. Daar hebben ze in uh, de jaren 80 een plaatje over gemaakt. Fruitcake. En uh, ja, iedereen uh, kan hem inmiddels wel uh, meezingen, want het is een echte... Uh, Disco klassieker geworden. Hier is je nog een keer op de zaterdagmiddag. My feet won't move. Dat is altijd zo leuk, hè? van uh, oudejaarsdag uh, en avond en uh, nieuwjaarsdag natuurlijk ook. Dat we lekker aan de oliebollen kunnen, Cor. Dat bedoel ik. Mond nog vol van de oliebol. Ja. ja. Je hebt zo'n krentenbol. Hè? Dat, zijn, dat zijn lekkere bollen die we hier uh, in de studio van uh, CFM hebben. You're the en en my feet won't move. Ja, voordat we beginnen aan het dier van de Jij had nog een andere over de pit report om dat toch nog even af te maken. Honden. Die uh, ging toch uit de Formule 1 en nou blijven ze in één keer. Wat is dat voor uh, nieuws? Ja, dat uh, verschijnt eigenlijk net op de website. Um, Honda is toch tot eind 2025 met Red Bull actief in de Formule 1. Huh? Ja. De baas van Honda's Formule 1 project, Masashi Yamamoto... die stapt over van Honda naar Red Bull... En de samenwerking tussen Honda en Red Bull blijft veel langer standhouden dan voorheen werd gedacht en werd gecommuniceerd. Maar ja, sinds Honda in 2020 bekendmaakte de Formule 1 te zullen verlaten... is er veel gezegd en geschreven over met welke motoren Red Bull en Alfa Tauri in de toekomst zouden gaan rijden. Men moest toch immers op zoek gaan naar een nieuwe motorleverancier. En naarmate de maanden voorderden werd duidelijk dat Honda zijdelings toch bij de Formule 1... en dan specifiek bij Red Bull betrokken zou blijven. Nou, tot op heden werd aangenomen dat Honda in 2022 en 2023... de motoren voor Red Bull nog zou blijven prepareren... vanuit het Japanse Sakura. En een grote verschil met voorheen is dat het team van Max Verstappen... nu voor de motoren moet gaan betalen. Na 2023 zou Red Bull de motoren zelf gaan onderhouden en beheren... binnen het nieuw opgerichte Red Bull Powertrains. Echter, en het is van de racingsnieuws 365 afgehaald, deze informatie... Uh, ze hebben begrepen dat de constructie die men voor 2022 en 2023 op het oog heeft... ...voorblijft duren tot eind 2025. Dus tot het einde van de levenscyclus van de huidige hybride turbomotoren. Honda blijft de motoren gewoon vanuit Japan onderhouden en leveren... ...alleen zal de Honda-naam hoogstwaarschijnlijk niet meer prijken op de krachtbron zelf. Veel blijft dus bij het oude voor Red Bull en Verstappen. En deze constructie staat de scherp geformuleerde klimaatdoelen de belangrijkste redenen waarom Honda de Formule 1 voor meelvaar wel zegt, dus niet in de weg. Omdat de motorontwikkeling tot 2026 bevroren wordt, zijn daar geen R&D- of financiële investeringen meer mee gemoeid, en dat wat wel geld kost, dat kan deels worden gefactureerd bij Red Bull. Nou, een van de bepalende gezichten van Honda die zal gewoon te zien blijven in de pitbox van Red Bull, want de directeur van Honda motoren, we zeiden net al, Masashi Yamamoto. Die maakte dus per 2022 de overstap van Honda naar Red Bull. Om daarin in een adviserende rol betrokken te blijven. En om met Verstappen en Red Bull te blijven jagen op titelsucces. Daarmee komt een gekoesterde wens van Yamamoto deels uit. Als het aan hem had gelegen, was Honda sowieso doorgegaan in de Formule 1. Met full factory support aan Red Bull en Alfa Tauri. Ja, men bestond echter van hogere hand anders wat een bittere pil was voor de gepassioneerde... en bij Vlagen zelfs geëmotioneerde Japaner. Kijk, dat is toch wel uh, goed nieuws... dat uh, Honda zo uh, betrokken blijft uh, bij de motoren. Ja. Want uh, ze hebben natuurlijk een geweldige motor uh, geleverd in uh, 2021. Anders had uh, Max Verstappen nooit uh, kampioen uh, kunnen worden natuurlijk. Ja, ik kan me nog heel goed herinneren... dat uh, toen, toen Max voor de eerst won met die motor... toen stond die Japaner, die stond gewoon met tranen in zijn ogen van ja, we hebben, dit, we hebben de goede motor en we hebben gewonnen. En nou zijn ze wereldkampioen geworden. En nu merk je dus, ze hadden gezegd van... wij zijn weg, dat ze toch niet weg zijn. Dus nee, dat is natuurlijk een heel sterk moment. Hè, dat tot... heeft uh, ook te maken met uh, het kampioenschap dat binnengehaald is natuurlijk. Dat denk ik ook, ja. Want ik denk als uh, Max Verstappen geen kampioen was geweest... dat ze inderdaad waren uh, vertrokken. Maar nu zijn ze is, uh, wel kampioen geworden met een Honda krachtbron. Ja, en dan ben je natuurlijk... Uh, slim als je dan nog wel even aanblijft. Ja, dat denk ik ook. Wat wij gaan doen is Velien. Uh, want uh, ja, ze zit te wachten op een nieuw baasje... bij het Kennen Dieren dierenasiel. Velien, Is er het uh, vrouwtje? Velien heet ze. Ja. Nee, ze zat te wachten op een nieuw baasje. Ja? Ja. Oké. Okay. Nee. Wat? Wat? <laughs> Nou, ik zag hier staan Portugese schone en zo. Ik dacht, ik, ik dacht even ergens anders aan. Dus... Oh, oké, okay, oké. Okay. Okay, oh, okay. Het is een, is een dier. Okay, nee, ja, dan... ja, een hond. Daar nou, hebben we het over. Nou, dan zal ik, het, uh, zal ik de Portugese schone even voorstellen. Uh, haar naam is Verline. En voor bekende Verline. Ze is net een jaar oud. En ik ben het bekende helaas... dus, hè? hoor je het? Jij bent de bekende. Okay. Daarom zei ik Verline. oh Verline. Okay. Nou, ze is net een jaar oud. En helaas op zoek naar een nieuwe plek. Ze kon namelijk in het vorige huis niet goed alleen thuis blijven. Ze vindt nieuwe mensen spannend en uh, ja, de, daar moet Mel rustig mee worden kennisgemaakt. Ze vertrouwt de mensen in het asiel en samen met hen durf ik best een date met u te maken. Ik heb geleerd om mensen die ik eng vind weg te blaffen en dan met name richting mannen. Dus een vrouwtje wat aan de mannen blaft. Dat zie je wel vaker. <laughs> nou, uh, daarom zoekt ze echt een baas met kennis van dit gedrag en... Die moet haar dan wel daarin willen begeleiden. Zowel binnen zijn huis als buitenshuis heeft ze echt een baas nodig. Richting andere honden is ze erg vriendelijk. Ze is gek op spelen en kan ook erg hard rennen. Een andere hond, een andere hond in huis is prima, maar wel eentje van hetzelfde formaat die net als ik stabiel is. Want als het een ander formaat is, ja, dan begint ze dan weer bang te worden en begint ze te blaffen. Uh, ze woonde samen met een klein hondje, maar die vond haar dan af en toe wel een beetje te wild. Ik ben in het asielbeland staat hier omdat ze het lastig vond om alleen thuis te blijven. Ze zoekt dus mensen die dus zeker in het begin altijd thuis zijn. Een plek waar ze het samen gaan oefenen en eventueel een hondenmaatje kan uh, daarin ook helpen. Ze is heel erg actief en slim en ze is op zoek naar een uitdaging in het leven. Samen op een cursus gaan lijkt er erg leuk. Ik ben heel wendbaar en misschien is er ook wel een leuke hondensport wat ik kan doen. Een blokje om is niet voldoende voor mij. Lekker lange wandelingen maken is wat ze nodig heeft. En daarna kan ze lekker neerploffen in het mandje. Nou, als u nou thuis die uh, plek heeft met begeleiding... en de liefde en voldoende uitdaging... dan het klinkt misschien veel ijzend wat ze allemaal vraagt... maar ze belooft echt dat ze het best gaat doen. Ze is één uh, jaar dus en uh, het, het ras is niet helemaal herleidbaar... En ze kan bij andere honden. Ze kan niet bij katten. Ze is geholpen, gesteriliseerd. En ze heeft geen speciale zorg nodig. En alleen thuisblijven, dat moet ze leren. Ze kan gewoon mee in de auto. Het gedrag aan de lijn is erg goed. En ze kent ook de basiscommando's. En ze luistert er ook goed naar. Ze is zindelijk, plast niet in huis, maar alleen buiten. En ze is waaks. Schofthoogte is iets groter dan 50 centimeter. En haar haar heeft niet echt verzorging nodig. We hebben nog niet geprobeerd of ze kan loslopen... Dat is onbekend. En uh, zeker in het begin is dat niet aan te raden. Ze zit nog niet lang in het asiel. Maar als ik het kopje zo zie, dan is het eens eh, schatje. Ja, die is echt, zo weg hoor, Feline. Uh, die, uh, die is echt zo weg. Ja, dus. En, Meld je snel aan voor Felin. Uh, ja, ze kan bij kinderen vanaf 6 uh, vanaf jaar. En uh, het moeten wel kinderen zijn die met een uh, hond kunnen, kunnen omgaan. Dus als je aan de staart gaat trekken, dan, uh, dan vindt ze dat natuurlijk niet leuk. Maar ja, uh, dat vindt natuurlijk niemand leuk. Ze dus is plaatsbaar, dus als u dat. Uh, Inderdaad, een, een leuk hond vindt en een hond zoekt. Kijkt u even bij de dierenbescherming.nl op dierenasiel, dierenduis, kennenbalans. Dierenopvang, dierenasiel, dierenhonden, dier en dan uh, 13, 16. Ja, <laughs> oh, dat heb je heel goed onthouden. De naam is dus Feline en dat spel je als F-E-L-I-N-E. En daar staat ze op de website. Nee, gewoon uh, beter. Kennen met dieren thuis, uh, kijken, dan komt het uh, helemaal goed. Het is echt een schatje. In de nieuw binnengekomen. Even onderonder kijken en dan dus zie je Feline staan. Mooi de naam. Portugese schoonde. Ja. hoor. Ja, moest ja. moesten ineens ergens anders aan denken. Ja, maar keer... ze blaf wel naar mannen, hè. Dus uh, dan weet je dat. Ja, we hebben toch een keertje die uh, vrouw in de uitzending gehad... die, uh, die Lee zongt, ook een Portugees-schone. Ja, die blafte ook trouwens, nou, inderdaad. Nou, <t pracht> dat, dat was een dat, dat schatje. <tie> Nou, waar we het zo meteen over gaan hebben, althans wat jij gaat doen, Cor. Ik ga het is proberen. Het gedicht van de dag. Ik ga het nog even oefenen. De moeilijke Nederlandse taal. Nou, ik ben heel erg benieuwd de moeilijke Nederlandse taal. Je gaat hem zo meteen horen. Het gedicht van de dag bij CFM. Lekker blijven luisteren. Na de SOS Band Contilaps. En als uh, collega Albert-Jan aan het luisteren is, het goede uh, voornemen voor, van mij is uh, om deze band, de SOS-band, om uh, wat uh, vaker te draaien bij Zandvoort op zaterdag en zandvoort op zondag. Nou, alvast een klein uh, voorproefje gegeven met uh, deze single No One's Gonna Love You. Het is inmiddels kwart voor vijf en dat betekent... Ben je er klaar voor, Koor? Helemaal. Helemaal, het gedicht van de dag. Vandaag met Cor Draaier het gedicht... De moeilijke Nederlandse taal. Ik ben heel erg benieuwd, daar komt die aan. Ja, even een kleine inleiding. Nederlands is voor buitenlanders moeilijk te leren, maar weten we ook waarom? Nou, na het oplezen van het gedicht wat ik zo meteen ga voordragen... dan begrijpt u misschien waarom. Komt dan? Men spreekt van één lot en verschillende loten. Maar het meervoud van pot is natuurlijk geen poten. Zo zegt men ook altijd één vat en twee vaten. Maar zult u ook zeggen één kat en twee katen? Laatst ging ik vliegen, dus zeg ik ik vloog. Maar zegt men nu bij wiegen, beslist niet ik woog. Want woog is nog altijd afkomstig van wegen... Maar is dan ik voog een vervoeging van vegen? En van het woord zoeken vervoegd ben ik zocht. En dus hoort bij vloeken misschien wel ik vlocht. Wel nee, beste mensen, want vlocht komt van vlechten. En toch is ik hocht niet afkomstig van hechten. En bij lopen hoort ik liep, maar bij kopen geen kiep. En evenmin zegt men bij slopen ik sliep. Want sleep, moet u weten, dat komt weer van slapen. Maar fout is natuurlijk, ik riep bij het rapen. Want riep komt van roepen. Ik hoop dat u het weet en dat u die kronkels beslist niet vergeet. Dus kwam ik u roepen. Dan zeg ik ik riep. Nu denkt u van snoepen. Dan wordt dat ik sniep. Alweer best, mist mijn beste. Maar u weet beslist dat riet komt van raden... Ik denk dat u dat wel wist. Komt bied dan van baden? Wel nee, dat wordt boot. En toch volgt naar wieden Beslis niet, ik woot. Ik gaf hoort bij geven, maar ik laf niet bij leven. Dat is bijna zo dom als ik waf hoort bij weven. Zo zegt men, wij drinken en hebben gedronken. Maar echt niet, wij hinken en hebben gehonken. Het is moeilijk, maar weet u... van weten komt wist... maar hoort bij vergeten... nu logisch vergist... juist niet zult u zeggen... dat komt van vergissen. En wat is nu goed? U moet dat zelf maar beslissen. Hoort bij sla nu ik sloeg... ik slig of ik slond... want bij gaan hoort ik ging... niet ik groeg of ik grond... En noemt u een mannetjesrat nu een rater? Dat geldt toch alleen bij een kat en een kater? U ziet onze taal, beste dames en heren... is net zoals ik zei, best moeilijk te leren... een prachtig uh, gedicht had je net, uh, Cor. Ja, dat was echt een uh, tongenbreker. Ja, zeker. Ja, ze nou, heel, uh, heel knap gedaan. Dus, uh, ik mocht... En ik zat te bedenken, hè, gewoon, uh, je, uh, je had een mooie inleiding gegeven aan het uh, gedicht en dergelijke. Dat uh, begon allemaal heel duidelijk en op een gegeven moment werd het steeds ingewikkelder. Ik ja. denk, mensen die nou de radio aanzetten, die denken van, gaat het wel goed met Cor uh, draaien? Of uh, heeft hij hulp nodig? Uh, nou ja, nou, ja, ja. De verlichting in die studio is niet zo best. Dus ik had het ook wat moeite om het te lezen. Maar ik probeer in ieder geval niet een, een verspreking te maken. Want dan raak je zelf helemaal verslag af. Ja, nee, ik heb er in ieder geval van genoten. Mooi, het gedicht van de dag. En hier ja. is: dus, het duurt te lang.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 En wat hebben wij op Zandvoort. En niet alleen op Zandvoort, maar overal genoten van deze Davina Michel. Met uiteraard het wil helemaal bij aanvang van de race. In de afloop van de race op Zandvoort. Geweldig optreden van Davina Michel. En eigenlijk begon haar bekendheid met de plaat. Die je juist hoorde. Het duurt te lang uit de, de beste zangerscore. Ja. Ja, je bent er. Ik ben er. Ja, de microfoon stond even dicht. Ik, uh, ik, ik weet het. Ja, dat is een heel leuk nummer, ja. Ja. Wat, uh, wat ziet jij te rommelen met uh, de langste dag? Want vandaag hebben we weer een record: 13,1 graden in het beeld. De warmste ja. 1 januari aller tijden, nieuwjaarsdag. De allerwarmste, de allerwarmste, bestaat nou ja, ik, ik heb dat uh, even opgezocht, want uh, er staat namelijk een berichtje in de krant, in, in zo'n krant, dat we toch een nieuwjaarsreceptie gaan krijgen. En uh, dat, dat zou dan op de langste dag in 2022 worden. En ik moest even kijken welke dag dat dan zou zijn. En dat is dan 21 juni. En dat is een serieus bericht. Want het is uh, ook te zien op pagina 7 van de krant van de laatste week. En... Um... Ja, er wordt de gezamenlijke Zandvoortse Nieuwsjaarsreceptie... die wordt dus verschoven naar juni 2022. Ja, dat slaat uh, mooi aan bij het uh, bericht... wat we inderdaad al eerder hebben gekregen... dat we geen kerst meer moeten vieren tijdens kerst. Maar dat we dat ergens in de zomer moeten doen... omdat dan uh, zeg maar de corona veel minder is en dan uh, kan je dat uh, feest vieren. En toen dacht ik al, we zijn toch zo lekker bezig in Nederland. Dat kunnen we wel meteen met het uh, suikerfeest uh, combineren. En dan uh, schaffen we gewoon de kerst af en dan doen we alleen het suikerfeest in uh, Nederland. Ja, maar suikerfeest hoort hier bij Nederland, toch? Nee, maar we hebben dat toch mooi gecombineerd... en dan zijn nee. we meteen van het coronaprobleem af... Ja, ik, ik, ik, vind, ik denk gewoon dat iedereen gewoon uh, dat Omicron uh, infectie moet krijgen. Want dan krijg je meteen weerstand. En dan word je, kan je een beetje loopneus van. Dat is een soort griep is dat. En uh, nou, dan is het gewoon uh, groepsimmuniteit gaat iedereen krijgen. En dan ben je er helemaal klaar mee. Hm, Oké. Okay. Nou Cor, ik wil je hartelijk uh, danken voor je bijdrage vandaag. Het was gezellig. Ja, ik heb nog één berichtje. Heel, heel snel dan. Een heel berichtje. Ik heb uh, gewonnen Rob. In de, in de staatsloterij krijg je er een berichtje van. Wat? Ja, ik heb gewonnen in de staatsloterij. 10 euro. Hè? Ik heb 10 euro. Jeetje, ja, ik had helemaal niks. Oh. 0 0 Tot ja, een lot van 30 euro. Ik had een paar nulletjes erachter verwacht, maar ja, helaas. <laughs> 10 euro. Gefeliciteerd, koor. <laughs> ja, dankjewel. En, uh, ja, maar vanavond dus uh, de herhaling van, uh, van uh, de nieuwjaars toespraak van de burgemeester. 8 uur op tv, kanaal 40 CFM-tv. Daar uh, dus om achter de herhaling van uh, de toespraak. Nou, ik ga op naar het nieuws weer. En dan uh, morgen dan ben ik er weer met Albert Jan. En ik wens je een hele fijne zaterdagavond koor. En dankjewel voor je bijdrage. Graag aan op. Oké, okay. hoi. Other things just make you swear and When you're chewing on Give a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 Just allemaal fijne dagen en een voor